8 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. G7-leiders begonnen aan een tweedaagse top. Voor aanvang nam de Japanse premier Abe de leiders van de grote industrielanden mee... naar de belangrijkste Shinto-tempel van het land. Ook de EU is vertegenwoordigd in Japan... onder meer omdat de vluchtelingencrisis hoog op de agenda staat. Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, heeft de G7-leiders gevraagd... om hulp in de aanpak van de stroomvluchtelingen uit Afrika en Syrië. Er is een tekort aan schilders. Opleidingscentra kunnen niet tegemoetkomen aan de vraag van bouwbedrijven. De bouwsector groeide afgelopen kwartaal met 5,5 procent... in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, meldt het CBS. En daarmee was de bouwde bedrijfstak met de grootste groei. Terwijl de vraag toeneemt... beginnen toch nog steeds te weinig jongeren aan een schildersopleiding. Het heeft mede te maken met het slechte imago van het schildersvak. Bij een concert van rapper T.I. in New York zijn vier mensen neergeschoten. Eén van hen is overleden. Er is nog niemand gearresteerd. Over de toedracht is nog niets bekend. T.I. is de artiestenaam van Clifford Joseph Harris Jr. De schietpartij gebeurde voordat T.I. op het podium kwam. Een ooggetuige zegt tegen Amerikaanse media dat de schietpartij volgde na een ruzie op de VIP-tribune. De PvdA pleit voor het verhogen van de lonen. Volgens de partij maken veel bedrijven weer torenhoge winsten... en profiteren gewone werknemers daar te weinig van. Het kabinet heeft vorig jaar zelf het goede voorbeeld gegeven... door de salarissen van ambtenaren en de politie te verhogen... zegt Kamerlid Nijboer. Maar het bedrijfsleven blijft tot nu toe achter. Het weer eerst veel bewolking met kans op mistbank en lokaal nevel. Later vandaag breekt de zon steeds vaker door. In de middag is er wel weer kans op een buitje en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was. DFM. Verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Het, uh, de Welkom iedereen. Uh, de techniek wordt vandaag gedaan door uh, Kasper Gurensen. Uh, de redactie is gedaan door Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. Eindredactie Gert Rutten. De koffie wordt gedaan door Yvonne Roosendaal. En de presentatie wordt gedaan door Ben Zonneveld. Goedemorgen en, en Draaier. Ja, Ben. Goedendag. Ja, wat gaan we het eerste uur doen? We gaan het eerste uur gaan we het even hebben over de wandelvierdaagse. Die gaat weer van start. Aangeschoven aan tafel zijn al Ankie Miezenwijk en Martine Joustra. Daarna gaan we even goedemorgen. praten. Ja, goedemorgen, dames. Daarna gaan we praten met Albert Korper. Die gaat even wat vertellen over de stand van de zaak aan zaken aangaande de windmolens. En Jenny Exalto. Die gaat iets vertellen over Burgernet. Burgernet. Ja, daar zijn we erg nieuwsgierig naar. Maar we gaan het eerst even hebben over de wandelvierdaagse, want het is weer zover. Nou, bijna. Dat <lacht> eh, eh, eh. hebben nog een week. Hè? Ja, dat is. Ik zou toch wel nerveus worden. Dan. Ah. Ik, ik, ik, ik, ik nee. zie jou een beetje in de stress kiezen volgende week dan. Gelukkig nee, nog een weekje gewoon even. Nee. Dinsdag 31 nee. mei, dan gaan we starten. Dinsdag 31 mei ja, begint u. Dus Voor uh, nog tien dagen jongens. Oh, dan en is dus het. Op, ik uit, uh, nou, die die, die, die ik kant gaan er we op, natuurlijk weer op. Uh, ja. Hoeveel keer is het de vierdaagse? 18e keer alweer. Ja, zoiets. 18e keer. Ja, het is echt heel veel. Dus ja, ja, nog twee jaar, hè. En dan? Uh... En dan? <laughs> nou ja, ik, er, er is iemand die zei uh, een tijd geleden... als ik 50 ben, dan stop ik met dit soort activiteiten. En die hoor ik nu zeggen, over twee jaar stop ik ermee. Hoe komt dat? <laughs> nou, nee hoor. Maar goed, ik denk niet denk, van... nou ja, dan is het een mooie leeftijd. Maar ja, goed, ik heb het al eerder gezegd. Maar ja, we gaan toch gewoon weer uh, door. Ik, uh, ja. ik durf daar wel een weddenschapje over aan... dat jij niet stopt met je zestigste. Ja, ja, ja oké. Okay, dat doe ik uh, Ja, ja dat denk ik ook hoor. Ik denk dat je gelijk hebt. Goed, we gaan het hebben over de, de wandelvierdaagse. Want uh, net als elk jaar, dit jaar ook, 31 mei is de wandelvierdaagse. Um, zijn er wijzigingen uh, in, in starten en in finissen? En in de route? Nou ja, ja, wel wijzigingen in route. Want is we moeten bij vier, dag 1 beginnen. Ja, vier nieuwe routes. Uh, da, daar ga ik verder niet te veel over vertellen. Dat is gewoon leuk. Ja. Je ziet de heel zandvoort linksom, rechtsom en door het midden. Uh, en ten opzichte van vorig jaar. Ja, is er niet zoveel gewijzigd. Gewoon start bij het Rode Kruis op dinsdag, woensdag en donderdag. En op vrijdag vanaf het dorp. Dus het, het Rode Kruisgebouw in Noord, hè? Ja. Nicolaas Beetslaan nummer 14. En als klapper op de vuurpijl hebben jullie mocht verstappen. Ja, dat ja, ik, ik wil <lacht> eerst even zelf ja, rond, hè? Joh, bedacht een drum is afgezaaid. Ja, dat is dus wat anders. Ja, Ben ja, je ja. ja. ja. ja. herrie in het dorp. Ja, nog een heel even over het Rode Kruisgebouw. Want een uh, gebouw wat ons zeer bekend is, maar midden in een woonwijk staat. Dus mm -hmm. kom op de fiets of kom lopend. Maar er is daar echt heel beperkt uh, parkeerruimte. Dus dat mensen er even rekening mee houden. Ja, die. Uh, in de vroegere starts bij Duintjesveld was natuurlijk plek gehad, maar nu Ja, zie je maar dan lag het ook iets meer buiten het dorp. Dit hmm. ligt echt wel heel centraal, dus uh, voor iedereen goed te Heb je preken. heb je echt mensen die uh, zeg maar van ver komen, van helemaal van Zuid, die dan uh, meedoen? Ja, we hebben ze ja, wel door Ja, precies. Ja, uh, ja? Uh, ja wel door, door het hele dorp van uh, de, de gasten daar. Maar, dus die, die, die, we hebben this... altijd een paar uit de regio. En dat zie je dat voornamelijk dan ja, want... zijn oma's zijn van kinderen die meelopen. Uit Haarlem bijvoorbeeld, of Velsenbroek of Heemstede. Ja, die, maar... ja, die zijn natuurlijk wel geneigd om met de auto te komen, ja. inderdaad. daar is daar niet veel plek. Nee. Dus kom met de fiets of kom lopen, want je moet daarna toch lopen. Precies. Ja, waarom? En dan loop je daarna even uit, rustig naar huis voor een kopje koffie. Hey, hoeveel kilometer moet gelopen worden? Uh, nou, keuzes, hè? Vijf. Keuzes? Of tien? Vijf of tien ja. kilometer. Ja, zo'n 90%, 85% loopt de vijf kilometer. En dan wat echte diehards die de tien kilometer lopen. En uh, zijn er ook weer verrassingen onderweg? Drinken, ja, eten, snoepjes. Ja, dat is geen verrassing, dat weet iedereen toch? Ja, kijk, en daarvoor zijn we toch wel weer heel blij met onze sponsors. Want ja, Ik wou dus net vragen, bij ook wie ook ben je nu weer geweest? Uh, gewoon onze, nou, onze oude vertrouwen Ja, Er is een vaste groep voor de Ze doen daar uh, gewoon weer mee. Dus we zijn uh, zeer blij. En met de fietsen zal het ook wel weer uh, de vaste mensen zijn. Maar hoe hoe dus kom je zien. nou aan al die vrijwilligers? Want ik heb natuurlijk ook losgelopen vroeger toen mijn zoon met Aan de vrijwilligers was. aan de vrijwilligers. Ja, man. dat is gewoon een hele vaste groep. We sturen ja. een mail rond voor wie doet mee. En dan krijg ik een antwoord van bijvoorbeeld Tante Dien die zegt van joh, ik, ik meld me ineens aan. je weet dat ik er ben. Ja, je gaat mag... dat voor een ja, hier ja, echt ja. niet invullen. Nee. Ja. En zo staan er nog een aantal die. Ja, dat zijn eigenlijk niet de meeste. Maar uh, die doen mee gewoon. Ja, mensen die het gewoon zo ontzettend leuk vinden om mee te doen. Het is een beetje, de vaste kern een beetje family, hè? Onder ja. andere. Ze zijn er ja. iedere dag. Ja, ja. dus ja. naar ogen zijn er een aantal wat minder. Maar die zijn er wel altijd. En kunnen ze gegeven moment, we kunnen echt niet. En gegeven moment van, hebben ze toch omgedraaid. Uh, nou, dan zie je ze toch. Oh, nou, dat is gewoon... Uh, ja, en uh, de, de, de, de, de ja, want ik, ik vraag het want ik zie namelijk nooit een oproep... van dat er vrijwilligers nodig zijn. Want jullie zitten dus blijkbaar voldoende in de vrijwilligers. We zitten goed in de vrijwilligers. Nou, we het niet zeggen dat er ze nooit iemand bij mag, hoor. Als Top, mensen het nou, erg leuk vinden. Ja. Ah, een nieuw Kom gezicht maar is altijd leuk. Een handje extra kan, kan geen kwaad. Het uh, is ja, dus altijd fijn. Bij deze wil je cor, als er vrijwilligers uh, zich uh, dus, uh, aan willen melden... kunnen zij hier... Uh, ja, ik wil best wel een keertje meedoen ja, met ons vrijwilliger. Nou, leuk. leuk. Een beetje, een beetje, ik dacht jij dan lopen, vier nee, dat jij dan ook niet voor Nee, dat doet nee, dat niet, dat nee, het helemaal niet. We Laatste hebben elke avond wel mensen uh, nodig. heel fijn. Maar als, raar, je je nu, uh, ja. <laughs> als je Korsen, korsen uh, uh, oproep nu is een beetje algemeen trekt, Waar kan men zich aanmelden als uh, die, men dit hoort en zegt... Nou, ik wil ook wel vrijwilliger worden. Ja, we hebben een, een website. Sandvoortse en dan een viertje Daar staan alle data op en daar staat ook een kopje vrijwilligers op. Daar kan je ook aanmelden. ...zandvoortse4daagse.nl Zandvoortse Zandvoortse en 4 daagsenl Allemaal aan elkaar. Nou, voor degenen die uh, samen met Cor willen gaan uh, vrijwilligen... ...die kunnen daar uh, terecht. En het is een leuke groep om aan te sluiten hoor. Leuke groep vrijwilligers. Dat heb ik zijn. gezien. Ja, ja, dat is nou. zo. Ja. Nou ja, ze zijn inzetbaar all over Zandvoort. Uh, is inmiddels ja. Ja. Ja. Voor alle evenementen meldt u bij Zandvoortse vierdaagse. En uh, daarna nou kan je hulp krijgen in, uh, in alle vlakken. Ik vind het een hele sterke vrijwilligersploeg. Uh, ze zijn inderdaad altijd bereid om, uh, om, om mee te doen. Nou, stel, stel dat Anke en Nick er niet zijn, dan draait het evenement ook door. Want iedereen weet zo goed wat er moet gebeuren. Ja, het is, dat echt is echt top. Het gebeurt. gebeurt. en complimenten hoor. Dat is de kracht van, uh, van de vrijwilligersgroep. Zonder ons vrijwilligers uh, staat het nee, natuurlijk Ah, je nee. zou je wel een draaiboek hebben, denk ik, waar alles in staat. <kuggen> maar ja. of nee, tegenwoordig gaat het gewoon zo. Op... Oh, ja. Ja. Ja. Ja. Het is, ja, dus uh, ja. Ja. en zijn er nieuwe dingetjes of uh, vrij, vrijwilligers hebben ook wel eens een uh, van Oh, kunnen we niet een keer dat of uh, zullen we dat. Ideetjes prima. Ideetjes. Ja. Ja. Dus dat betreft, ah, je, je had het kom. net over sponsors, hè? Uh, Daar moet je iedere, iedere keer langs. Ja. Maar uh, jullie organiseren meer dingen, dus je moet heel vaak langs die sponsors. Ja, maar we vragen niet die sponsors voor alle evenementen. Oh, je, gaat, uh, je, je, nee. je, je zoekt ze uit per evenement? Zoals nu, voor de, voor de wandelen gaan we bijvoorbeeld altijd langs Social En dan komen we binnen en zeggen ze, ja, het is goed. Ik bedoel, ja. dat wordt geregeld. En dat is met, met Marcel van de ouwe Halt voor de fietsvierdagers met de ijsjes. En dat, we hebben altijd onze vaste groep ja. uh, die we daarvoor vragen. Een ja, ja. enkel is wel op. dubbel. Dat klopt. Dubbel Ja, dubbel sponsor. Omdat ze wandelen en... Wie sponsor deze keer? Banden, nou ja, goed. Uh, Alvrij. Ja. Michel. Michel. Marcel. De Vanijsjes. BP. Strijden. Ja, ik, ik weet ze niet allemaal. Ja, je bent ben niet van de spoels of <laughs> nee, Dat is Anke, hè? Dat dan is Anke. Anke ja. Ja, je moet niet misschien door de door het, door het dorp meer, meer, Maar goed, uh, sommigen kunnen nog een beetje anoniem blijven. Ja, dat begrijp ik maar, maar wel, uh, Ja, we zijn ja, maar echt heel moeite. blij met ja, ja. En we moeten natuurlijk met de wandelveren. Ja, natuurlijk niet uh, Dobie vergeten. Nee, voor het wandelen, voor de hondjes. Oké, okay, ja. Door ja, de hondjes mee, hè? Ja, en we zijn zeer blij met Dobie. Je zijn het dat doen mensen uit de Centerpark. Maar is het daar nou bekend dat die vierdaagse er is? Dan hangt daar een, een poster. Ja, nou, kijk, Centerpark is een van onze sponsors mm. Mm. met ijsjes. En uh, daar hangt inderdaad de sponsor een, uh, een poster. En soms. Wat grappig. Ja, dan kunnen ze de laatste dag niet meedoen. Nu willen ze twee dagen meedoen. En dat kan natuurlijk. Dat kan natuurlijk ook. Ja, ja. dus als je een dagkaart wil, doen we gewoon. De vierdaagse is ook vier dagen, of heb je een reservedag? dag? Nee. Vier dagen. Je moet echt die alle vier dagen... Uh, Van dinsdag 31 mei tot vrijdag 3 juni. Ja. Kost 5 euro, dus misschien is misschien ook een handig, handig om, om, uh, eventueel. Ja, nee, is ook wel een handig. En, om en dat om te is in de, voor, uh, in de voorverkoop en dat is wel belangrijk, want wij willen eigenlijk dat, dat iedereen zijn kaartje in de voorverkoop koopt. Dat kost zoveel tijd bij de start als je nog een kaartje wil gaan kopen. Dus graag vandaag of van de week even naar Bruna, koop daar een kaart voor 5 euro, schrijf je in. Wij moeten alle kaarten namelijk nog schrijven, dus dat kost gewoon tijd. Uh, kom, kom je bij de start, dan kan het ook, maar dan kost het een euro extra. Dus liefst inschrijven bij de Bruna. Daar liggen alle inschrijfkaarten. Ja. formulieren En als je dan echt niet naar de Bruna kan vandaag, morgen of volgende week. Dan mag het nog. Maar dan is het dan gewoon 1 euro duurder. Ja. ja. Dan hebben we nog iets, uh, als het geven met de mensen die werken, dat is soms een uh, probleem, kunnen ze nazessen, mits dat uh, natuurlijk uh, even van de drie adressen wel uh, thuis is, of dat je een inschrijfformulier downloadt, in een envelop doen, 5 euro uh, erin doen, en dat mag eraf afgegeven worden, het staat op de posters, drie adressen, twee in Noord, en één... Uh, Barand die posten, want die mensen moeten wel het adres kunnen kijken natuurlijk. Door het hele dorp. En okay. Alle kinderen hebben een brief op school meegekregen waar het is. Oh, Oké, okay. dus het is wijd en be, be, bekend bekend ja. dat als je. Uh, niet in de Bruna-uren terecht kan, dat je daarna 5 euro in een flop kan doen met een uh, formulier. Of je komt even bij mij langs huis. Precies, of ja. bij uh, Ronalda inderdaad. Ja. Op Helmersstraat. En wat ook nog heel belangrijk is voor de, de brieven van de scholen. Daar staat in dat wij op de scholen zitten. We zijn heel blij met de Maria School en de Een leerkracht gaat dat zelf doen. Dus daar kan ik daarna het uh, gaan okay. ophalen. De concierge van de Duinroos. Echt top uh, concierge. En, nou tante dienen op de ONS. En daar kunnen de kinderen op woensdag na schooltijd. hun formulieren invullen en afgeven. Zitten veel responsen van die scholen? Merk je dat? Heel wisselend. De ene school heel veel, en de andere school bijna niet. Dus ik denk dat dat aan de schoolcultuur ligt. We hebben gevraagd om het in de nieuwsbrief te melden. Dus, nou ja. Oh, dus je kan niet zeggen... Ik wist het en u nog op de radio. Ik wist ja. het niet op de radio. Uh, ja. We staan op het bord, hè? Posters overal. Posters. Posters van ja. het VVV, waar het op staat. Dus ja, dus het moet lukken. Nou, het moet zeker uh, ik wil heel even over de derde hebben, want toevallig hebben wij daar uh, van de week uh, in een groepje over zitten uh, discussiëren hoe dat ja. nou moet met zo'n auto midden in een dorp. Wat waar, gezellig het in, he? waar het ineens heel erg druk gaat worden, is de verwachting. Ja. Um, jullie uh, worden normaal ingehaald bij uh, de katholieke kerk met de drumband. Ga je over, door het de krok, over, het, over het raadhuisplein. Over het raadhuisplein. Nu weer over, En dan uh, naar het kerkplein waar de finish is. Ja. Uh, we dachten, ik heb, dat lijkt ons nou dat dit niet zo Nee, dat gaan we niet doen. Hoe gaan nee. jullie dat nu oplossen? Nou, we gaan wel gewoon wandelen. En we hebben geen drum bent. Wij uh, doen het laatste stuk van de route vanaf de KNRM Redschuur Kerkstraat naar beneden. Uh, en dan mijden we de drukte van het Raadhuisplein. Hoe, uh, hoe kom je dan omhoog? Over de weg Of kom je van de andere kant af? Of de Brede Rodestraat of ja, de maar nee. Ik ga de nee, nu nee, gaan gaan niet daaruit. Omdat je de normale, tenminste de, de jaarlijkse route begint, of eindigt dan een beetje bij de kerk. Ja, nee, ik zeg, we, we hebben alle ja. routes hebben gewisseld. Okay, dus deze ja, ja. ook. Deze okay. is helemaal anders. Ja. En dan wordt het wel wat muziek, hoor. Maar dan u, andere ja, muziek, tuurlijk. geen drumband, geen band. Want ja, ja die de... verdwijnen gewoon tussen de menigte. Ja, Max, hè. Maar ja, nu uh, <laughs> de laatste dag dan, hè. Hoe, hoe, hoe laat verwacht jij de finish ongeveer? Nou, daar is nog even overleg over met de gemeente. Dat, dat kan ik nu nog niet zeggen. Dat zullen we met de wandelaars uh -huh. even nog kort sluiten. De 10 kilometer gaat altijd al wat eerder weg. En we gaan kijken of de mensen die het willen mogelijkheid hebben om, om eerder te starten. Maar dat moeten we ook met onze groep vrijwilligers bespreken. Dus uh, ja, bij onder... de wandelaars komen we daarop terug. Oké, okay. nou dan wordt dat zeker nog bekendgesteld. Weet dat iedereen de gelegenheid heeft om na zijn medaille op te halen. Die aan Max de show van kijk, <laughs> nee, wij hebben nee, ook niet gehaald. Ik ja, met Max. Kijk. Dus, uh -huh. Kijk, Max, hoe mooi. Nou, we gaan het zeer, zeer zeker zien. Er wordt een drukte verwacht. In ieder geval wordt er drukte uh, op de Kerkplein verwacht bij jullie finish. Ja. Uh, ik weet genoeg, Cor. Ga je mee lopen of ga je vrijwilliger doen? Ik ga wel een keertje. Eén dag ga ik doen. Ja. Oké. Okay. Leuk. Uh, ik wens jullie heel veel plezier. En uh, als er nog wat bijzonders te melden is over finish of start, dan uh, horen we dat graag. Dank je wel. Ja, ja. oké. Okay. Dank je. Dank jullie. Die... Uh... Ja, en na de uh, wandelvierdaagse gaan we uh, naar de wind. Albert Korper, goedemorgen. Goedemorgen, Ben. Hoe is het met uh, uh, leefbare Kust? Uh, het van leefbare Kust, dat uh, gaat goed. Uh, windmolens, dat is natuurlijk even afwachten. Of, ja. uh, of ze er wel of niet komen. Het is ja. een hele spannende tijd dit moment. <coughs> Wat is de stand van zaken nu? Er is allerlei acties gevoerd, de handtekeningen zijn ingediend, neem ik aan. Nee, ze zijn nog niet ingediend. Nee, nee, nee. Hoe nee, doet nee, nee, nee. Oh, dat lang? Ja, we wachten tot het juiste moment. <kijf> uh, we zijn bezig, je uh, vroeg de stand van zaken, laten we even beginnen. Uh, als je kijkt naar de besluitvorming in het kabinet, dan uh, verwachten wij dat in juni minister Kam naar de Kamer gaat en zegt... luister, ik heb nu alles compleet. We hebben een maatschappelijke kostbaatanalyse opnieuw gedaan. We hebben een uh, belevingsonderzoek opnieuw gedaan. En uh, hier heb je het Rijksstructuur, uh, de, stap, of, uh, de aanpassing erop, de Rijksstructuurvisie. Dus wilt u maar een oordeel geven. En dan hopen wij dat de Tweede Kamerleden... voldoende gewapend zijn om slimme vragen te stellen. Want uh, twee van de drie rapporten, daar klopt niet zo heel veel van. Dat zijn... De oude rapporten of inmiddels de nieuwe rapporten? Het zijn aangepaste rapporten. De aangepaste rapporten. Je kunt je herinneren dat uh, mevrouw Mulder van het CDA... en mevrouw Van Veldhoven van D66... kamervragen gesteld hebben. Wat is nou het effect langs de kust? De economie langs de kust. Mm -hmm. Nou, en, uh, Economische zaken heeft daar... Uh, behoorlijk in lopen sturen... ten aanzien van de uitkomsten. Maar die... Uh... Die vernieuwde rapporten, die zijn inmiddels uh, openbaar? Nee, uh, dus, dus de MKBA mag... ja, MKB ja, is wel openbaar. Die ja? kun je volgens mij al downloaden. Uh, maar als je kijkt naar het belevingsonderzoek... Dat wordt, daar worden de aanpassingen van gepresenteerd. Volgens mij de 25e aan alle wethouders van de kustgemeente. In mei? Ja. Dan uh, zijn beide vernieuwde rapporten klaar. Ja? En dan gaat men daarmee aan de slag, minister Kamp. Nou... Je kunt je afvragen of ze klaar zijn, want als de wethouders dan ze kunnen zeggen, luister, dit is niet wat we afgesproken hebben, dan zijn ze dus niet klaar. Dan gaat hij dus, terug? Dus, nou, dat weet je niet. Dus de vraag is dus, wat gaat Kant daarmee doen? Zegt hij, luister, ik heb jullie geluisterd en eh, ik heb verder halen door wat je mee. zegt. Ja, veel plezier. Of hij zegt, nou, misschien zit er wel een grote waarheid in. Laten we nog even kijken van, wat mankeert hem echt aan? En dat is heel veel. Uh, de de mensen die daarmee bezig zijn, die zijn niet tegen windmolens, alleen de, de plaatsing is, uh, is volgens mij verkeerd. Uh, is daar nog wat aan te sturen als hij dat rapport gelezen hebt, zou die dan kunnen zeggen, weet je wat, we gaan naar Muiden ver, uh, verder ontwikkelen? Nou, dat kan hij nu ook zonder het Ja, dat, dat kan je... nu ook. Maar, <laughs> uh, ja, maar hij ik kan, denk hij dat, kan... dat is, dat is ook een beetje het idee van uh, ja, de ja, windmolens. Minister u, minister Kampverscheldt zich altijd achter, de, achter het verhaal van. Het is 1,3 miljard euro meer geld. En dat wil ik de Nederlander niet aandoen, die hoge energierekeningen. Nee. Ik heb het laten terugrekenen door ECN. Dus wel, hoeveel procent draagt er er eigenlijk bij? Hè? Al de molens in borstelen, de Holmste kust, Zeeland, Holmste kust, uh, Zuid-Holland en Holmse kust, Noord-Holland. Dat draagt maar voor 2,5 procent bij aan totale energievoorziening van Nederland. Dat betekent per gezin 54 cent extra op zijn rekening per jaar. Maar maak ze dus geen zorgen over 500 euro extra per jaar. Want dat is wat het 4 kost op termijn. En maak ze wel zorgen over 54 euro per jaar. Daar zit wat hypocrisie in. Jawel, uh, dat begrijp ik. Maar dat moet je die man wel wijs maken. Je moet het duidelijk maken. We hebben het op alle mogelijke manieren duidelijk proberen te maken. We hebben nu ECN gevraagd voor ons een, rapport, een berekening te maken. Ja. De uitkomsten van verwacht ik uh, komende week. Definitieve uitkomsten. Mm -hmm. Daar willen we dan in juni mee naar de Kamer toe. Uh, zeggen luister. Dit is wat minister Kamp zegt. En dit is wat ECN, het bureau, het agentschap... dat constant door minister Kamp uh, geconstateerd wordt... voor ons uitgerekend heeft. En daar zal verschil verschillen zitten. Hoe breng je dat... Uh... In, in de Kamer, uh, via lobbycontacten? Of? Ja, via lobbycontacten, maar ook via de media. Uh, we zullen dat waarschijnlijk een nieuw sport gaan doen. Alle media uitnodigen, de vaste Kamercommissie uitnodigen. We zullen ook minister Kamp uitnodigen, ik denk niet hij er komt, want hij het al heel druk. Maar uh, op die manier breed naar de Kamer toe. Ja, ja dus dan uh, geef je eigenlijk het woord waarbij uh, de, de vertegenwoordigers van uh, alle partijen hopelijk komen. En die kunnen dan gaan nadenken van, hé, hey, ik zie hier twee verschillende uh, dingen. Als ze nadenken, dan zouden ze het kunnen zien op de eerste pagina. Als je, als je, jullie zijn nu ook al in je Tweede Kamer bezig, hè? Ja. En, en, wat is de reactie van, van de heren en dames nu? Nou, je moet je voorstellen dat de Kamerleden het heel erg druk hebben. Dus die willen eigenlijk het liefst drie vragen aangeleverd krijgen... die ze kunnen stellen aan minister Kamp. Waar ze er twee uitpakken. Ja. Want ze mogen er twee stellen. Ehm... Um, maar moet een aantal kamer, een aantal Vraag, kamerleden zijn ons positief. Ja, een aantal kamerleden zijn ons positief gezind. Uh, en twee fracties, absoluut niet. En dat zijn, de, dat zijn de coalitiefracties. Want die hebben afspraken met elkaar gemaakt. Ja, ja, ja. En die die zeggen: het, goed het, goed, wij gaan gewoon het door. Het hoogstaande energieakkoord, natuurlijk. Ja, maar het energieakkoord heeft er nooit iets gestaan over de locatie. waar je die 4500 megawatt moet plaatsen. Nee, de locatie is nooit bekend. Het gaat alleen maar over het getal. Ja. Maar dan kan je inderdaad dat het geldverhaal. Uh, wat minister ja, Kamp er niet bijverhaalt. Als het geldverhaal niet waar blijkt te zijn. Dan heb je dat argument. Dan zou het weg zijn. Dan is het dan weg. Lening. En je moet je afvragen. Als uh, minister Kamp is laten uitrekenen. Wat het nou als schade op de Nederlandse kust uitrekent. En dat wordt dan gedaan door de CCO, Het bureau dat voor minister Kamp werkt. En die zegt. Nou wij berekenen de schade. Door bijvoorbeeld de belevingsfactor te meten. Mm -hmm. Heel erg subjectief. En ook uh, het omrijden. Wat mensen moeten doen. En dan er staat erin dat ze 15 kilometer moeten omrijden... om naar een andere plek te gaan waar je geen windmolens ziet. Ja, met alle respect. Als je straks van de hele kust Windmolens ziet... kun je geen 15 kilometer nou, dat omrijden. Dat hadden ik het aanhalen. Want uh, als ik uh, uh, in de Muiden ben en in Wijkenzee ben... Precies zie je ook. En ik uh, kijk naar voren, dan zie ik zelfs als ik in Noordwijk ja. ben... Kijk, en, kijk ik tegen Windmolens. Ja. Dus ik, die 15 kilometer is lang geen 15 kilometer nee, Ik heb er ook met de decisie over gebeld. Ze dus luister, als uh, de echte schade is wat een strandpachter of een hotelier in Zandvoort... beleeft, ervaart, als ja. iemand niet komt. En dat is voor een strandbezoeker 15 tot 20 euro per dag. En voor een hotelier zal het misschien 80 euro per dag zijn per gezin. Dus ook 15 tot 20 euro. Dat is je echte schade. En niet de fictieve mm -hmm. schade die jullie berekenen. Het decisio gaf me daar gelijk in. Maar, zeggen ze, onze methodiek is anders. Ja, ik vergelijk het dan met, ik geef jou een tik voor je gezicht... dan kun je de wind meten, maar wat je echt voelt is de pijn... Mm -hmm. En dat is wat Kamp doet, die meten wind. Die meten wind. Maar die, ja, ja. Ja. Zou het niet zo kunnen zijn dat ze dan uh, met een bepaalde manier gaan denken... van ja, ze kunnen toch nergens onder zijn. We zetten gewoon die windmolens dan neer... en dan komen ze na een tijdje toch alweer terug. Uh, ik weet niet of je vragen helemaal goed begrijpt, maar... Nou, dat, dat, dat men in de politiek in Den Haag denkt van nou ja... Dan is er geen vrij uitzicht meer. Dan komen ze een of twee jaar niet. Maar ja, ze kunnen nergens onder zijn. Dus ze komen we toch wel weer terug. Ik ben ervan overtuigd dat uh, bij de volgende generatie die opgroeit met een, uh, ja, een ijzeren gordijnen en windwoners. Ja. die weet niet beter. Dus dat, die gaat dan naar de zee en zal dat, uh, dan zal het effect van minder worden. Maar in die, al die jaren dat het niet zo is. gaat dus 100 miljoen euro, dat hebben we laten onderzoeken. aan vakantiegangers uit Nederland zeggen: wij gaan er niet meer naartoe. We gaan naar Spanje, Turkije, Turkije uh, ja. Griekenland, uh, wherever. Of Frankrijk. Dus er gaat 100 miljoen per jaar uit de kas vandaan van de Nederlandse staat. Ja, dat is exportgeld uh, ja, geworden. Dat is export want, geldje, ja, ja. Dat blijft niet in eigen land. Ja. Um, ik heb natuurlijk zelf ook een tijdje in de windmolens uh, gewerkt. Ja, weet Maar ik. niet in de buurt hier. Um, ik weet dat er in Duitsland en Denemarken. daar is een regel dat als je een uh, park wil aanleggen. moet die achter de horizon zijn. Ja. Om te voorkomen dat je je eigen weerstand gaat uh, organiseren. Is er al in Nederland iets afgesproken erover? Weet je daar wat van? Ja, ik heb ooit eens een keer iemand gevraagd of weet waar het uh, zwart wit stond. Ja. ja. Uh, maar als je kijkt naar de laatste ontwikkeling in Engeland... dan zie je ook dat de hele grote parken... Uh, die dong dus nu voor de oostkust van Engeland... Nee, zeg, ook op 100 kilometer de kust staan. En dan zeg ik, als het daar wel kan... waarom zou het hier niet kunnen? En ik denk dat het onderzoek van ECN uh, blijkt... het onderzoek dat de Stichting Vrije Horizon... onze stichting heeft uh, ja. laten uitvoeren... Uh, dat het wel kan voor hetzelfde geld... Ja, ik, heb, dat ik... ik heb een vraag aan jou. Ja. Want uh, jij zegt, ja, het, het moet over de horizon. Ja. Is dat buiten de kust of is dat overal? Dat is als je in Duitsland, in Denemarken op het strand staat. Ja? Dan mag, mag, je je niet je, zien. mag je je niet zien. Dan krijg je gewoon geen vergunning. Ja, hoe, over, over, over hoeveel kilometer praten we dan? Uh, het hangt een beetje van de hoogte van je windmolen ja, af. Je moet je voorstellen dat een windmolen die op Amuiden ver staat, die zie je niet. Ook al zou je 250 meter zijn. Hij uh, heeft met de comment van ah, ja, misschien zie je hele lichte puntjes nog als het heel, heel, heel helder weer is, maar het ga de vanuitjes niet ziet. Over hoe over een hoe hoge windmolen heb je dan en over de hoe ver staat die dan? De windmolens die nu uh, gepland worden, zijn windmolens van 200 meter hoog. Hoog. En hoe ver ja. moet je dan uit de kust? Uh, dan moet je zo'n, ik denk toch gauw zo'n 40 kilometer uit de kust gaan. Uh, dus dat zou ik een lichtpunt het worden. Ja. Oké. Okay. En die en velden dan. zijn er. Hè. Er zijn tussen de Hongense kust, de plan die KAM nu heeft en de Muidenverf zijn er nog drie velden waar je ze ja. daar kunnen neerzetten. We ja. hebben ook een ECN gevraagd om onderzoek te onderzoeken of ze daar ook geplaatst zouden kunnen worden en wat er dan de financiële consequenties zijn. Ja. Uh, dat rapport van jullie is, is, is ook nog niet af? Dat is uh, in de laatste fase. Okay. We zijn te uh, redigeren nog. En laten we de leesbaarheid wat bevorderen. Uh, wat, wat trouwens ook heel grappig is, ik weet niet of je dat gelezen hebben, is dat Shell uh, Onlangs gezegd heeft. Als wij drie of vier velden gelijktijdig mogen ontwikkelen, dan kunnen wij zonder subsidie uh, plaatsen. Zonder subsidie betekent 8 cent goedkoper dan de prijs die Kamp nu voor Borstelen en voor onze kus die gedacht heeft. Ja, dan zou je toch die, die link tussen die twee moeten leggen, denk ik. Ja, dat, dat proberen wij te doen in ja. het rapport. En, uh, ja, het vervelende... We zeggen het eigenlijk al, ik weet niet hoeveel jaar. We gaan even een stukje muziek draaien en ja. daarna wil ik nog even door met uh, Albert. Oké. Okay. van bluf, dat uh, zou het worden, Cor, vandaag. Het is, het is wel warm, maar het is nog bewolkt. En als je veel bewolking hebt, zie je de windmolens niet, maar uh, van de week was het ontzettend scherp. Je ziet ze heel vaak, ja. Dan waren ze echt wel in beeld, hè? Ja, je ziet ze, ik kijk er zelf regelmatig naar, ja. dat zul je geven. Ja, uh, ja. Je ziet alle drie de parken, onze, onze kust, de Zandvoortskust, is al van 90, 90 graden. Een hoek van 90 graden, veel windparken staan. Oké, okay. dat is dus al uh, bebouwd. En uh, ik wil toch even terug naar die rapporten. Ja, is goed. 25 mei worden twee herziene rapporten gepresenteerd. Nee, één. Eén. En dat is uh, van? Uh, de belevings, uh, het belevingsonderzoek. Belevingsonderzoek en dat komt motivation. bij het ministerie vandaan? Dat is een opdracht van het ministerie ja. gedaan door Motive Ja. En dan komt jullie rapport erachteraan? Ons rapport zal Wanneer, medio juni gepresenteerd worden. En gaan jullie dat ook nog in Zandvoort presenteren of, of bij de kustgemeentes? Nee, we gaan of gelijk, de, naar, uh, Nieuwsport. Uh, gelijk naar een nieuw We gaan gelijk naar een nieuw De, Nieuwsport. de okay. kustgemeenten, uh, we zitten iedere twee weken, hebben we okay. overleg met de kustgemeenten en daar. Uh, informeren we elkaar. Dus die uh, zijn uh, sterk op de hoogte. Ja. Ik wil het even over, over wat anders hebben. Die over Ja. Daar is ook nogal wat uh, commotie over. Eerst mocht het wel en toen mocht het niet. Ja. En nu, uh, de PvdA trekt de stekker eruit. De CDA, uh, D66 die gaat een tussenoplossing zoeken. Hoe denkt de stichting Leefbare Kust daarover? Leef de stichting Leef, de Stichting Hoorza heeft daar geen uh, mening over. Maar de Leefbare, Leefbare Kust zeggen, Alleen uh, bewonersplatform Leefbare Kust heeft daar een zekere mening over. Ja. Ja. En het gaat meer over de manier waarop het gegaan is, dan de uitkomst. En, en, We hebben het proces dus niet goed gevoerd. Daarom is ook nu de discussie opgeleid. En wat we gezegd hebben is, uh, realiseer je nou goed wat er gebeurt als je dit doet. Ik kreeg toevallig, uh, in Kijkduin gebeurt hetzelfde. Hè? Daar zijn we dus ook uh, huisjes neergezet. En ik kreeg toevallig een, week een briefje van iemand die, met foto's erbij. Ik heb het doorgestuurd naar de raadsleden hier. Uh, waaruit blijkt dat bijvoorbeeld voor de huisjes geen mensen, geen bezoekers meer zitten omdat ze zich geobserveerd voelen aan de ene kant. Uh, sommigen denken misschien dat het bij de huisjes hoort. Maar je ziet dus gewoon een kale plek voor die huisjes. Als jij dus het hele strand, want dat is wat er op dit moment in, uh, in het plan staat: het hele strand volzet met huisjes, of de mogelijkheid geeft om de huisjes te plaatsen, dan heeft het effect op je standbezoek. Hoe is dat. Uh, um dan een beetje uitgerold. Want het ging eigenlijk om een aanvraag van iemand... die op de Zuid zit voor een aantal bungalows. Ja. En uh, geeft dat dan gelijk het recht om 210 huisje neer te zetten? Uh, als jij in, uh, in jouw aanpassing... Had, het is geen aanpassing van de bestemmingsvlag geweest. De, het, is, het is een visie geweest van de gemeente, van BMW... en dacht ook van de Raad. Die is goedgekeurd in 2014. Als je daarin geen conditionerende maatregelen opneemt, dan geldt het voor iedereen. Als jij een huis mag neerzetten, mag ik het ook. En zo kan je alle lege ruimtes... En zo is dus ruimte, de volgens, volgens de wethouder die dat gepresenteerd heeft in de raad onlangs, voor 214 huisjes. Dat het fysiek onlogisch is, een ander verhaal, want je hebt natuurlijk te weinig ruimte tussen slantpaviljoens. Dus je gaat slantpaviljoens krijgen die uitruil doen en een deel van de slantpaviljoens erop over aan huisjes. Ja, want het is natuurlijk wel zo dat de gemeente, die moet dan natuurlijk wel een vergunning afgeven. En je moet dan als, als, als plaatser moet je die grond ook pachten voor een... Uh... Uh, je hebt als strandpachter heb je 700 uh, vierkante meter waar je over beschikking over hebt. Ja. Uh, en als je binnen die 700 vierkante meter huisjes kunt plaatsen, dan mag dat. In, dit, in deze visie. Ja. Dus het gaat ja, ik, in deze voor iedereen. Ik ben wel eens in Katwijk uh, geweest. Ja, ik ook. daar uh, moest <lacht> ophalen. Ja. <coughs> ik had een uitje met de schoon. En, da <lacht> en dat is Nou, het is al een aantal jaren geleden, ja. Maar daar hadden ze ook allemaal huisjes op het strand. En uh, dat was dus inderdaad naast een, uh, een strandtent. Maar... Dat, dat, hoe jij dat nu schetst, dat het daarvoor leeg was en zo. Ja, dat was toch een beetje een soort. klein enclavertje. En dan kon je dan inlopen. en er stonden een aantal huisjes. en die mensen die keken dan wel op het strand. maar daar zat het niet voor, daar was het niet leeg. Want het was namelijk heel groot strand. Ik heb hier ook in, in, in die tijd dat jij daar was, waren dat huisjes die kon je per dag huren. Dat waren, dat, dat waren de. Uh, oh, die kleine huisjes. Die, die kleine ja, huisjes. ander verhaal, ja. ja. Er zijn nu je, andere huisjes. Als in Katwijk. je nu bijvoorbeeld in Noordwijk gaat kijken. Uh, dan zie je twee hele mooie strandpaviljoens En in Katwijk ja. is dat namelijk ook zo. Dan zie je gewoon ook bungeloodjes tussen die uh, strandtenten en in staan. Noordwijk niet, volgens mij. Katwijk in, wel. In Katwijk zeker. Ja, Katwijk ja. wel, ja. ja. Dus die, uh, die staan er inderdaad. Ja, ik was daar in het voorjaar, dus toen was er nog niet zoveel te beleven. Dus ik moet in de zomer nog maar eens gaan kijken. Nou, ik ben je voor, dus wil de foto's wel doorsturen. Kijk duin. misschien. Het was een hele ja, mooie week, maar, he. ja, week of twee Kijk, geleden. En toen heb je die foto's genomen. En onmiddellijk een bericht gestuurd naar de Raad in Den Haag. Want de Kijkduin valt onder Den Haag. Uh, ik nou ja, ben een paar jaar geleden in Kijkduin geweest, toen was er nog niks. er waren drie standen. en zag het strand, net als in zijn antwoord, kwam goed uit. Ja. Dus dat is waar heel snel ga je ontwikkeling dan. Ja, je moet, het gaat niet om dat we de ontwikkeling willen tegenhouden. Je moet erover nadenken. Uh, je moet je afvragen of je het echt wilt. Als antwoord en wat zijn de consequenties als ik nou strandjes, strandjes uh, ik zal een voorbeeld geven er zijn heel veel strandpaviljoens die erg goede restaurants hebben op dit moment dat effect vind je terug in het dorp bij de ja. ondernemers dan heb je straks strandhuisje op het strand ga je dat effect terug hotelboeken in het dorp met andere woorden cannibaliseert het of is het extra omzet daar moet ja, je over dat, nadenken dat, dat, dat ik heb het antwoord vragen. maar daar moet je over nadenken ja, dat ja. Je en dat is onvoldoende gedaan en uh, <coughs> ja, ik denk dat het niet slim is wat is nu uh, de verdere status? Dat zou je eigenlijk aan wethouder Kuipers moeten vragen, want die komt terug met een, uh, die heeft toegezegd aan de raad, dat hij terugkomt met een aangepast plan. Uh, gebaseerd op dat laatste raadsoverleg. Want ik, ik, ik weet nog, dat is toen... ze de fouten kunnen herstellen die gemaakt zijn ja, in het ja. eerder plan. Er ja. is toen een aantal jaren geleden kwam iemand met een voorstel om een soort pipo-wagens uh, neer ja. te zetten in de Zuid. Daar is het bij begonnen, volgens mij. Dat zijn er mensen het ook, ook bijvallen, ja. Ja, ja. ja dat klopt. <laughs> Kijk, en het is niet dat wij iets hebben tegen Azure, want we kunnen die man van alles en alle goeds laat ik het zo stellen. Uh, maar het gaat gewoon om, als je het bij Azure toe staat, staat staat straks ook bij vogels toe. Dan sta je toe bij Tijn, dan sta je toe bij uh, ja, als, als, whatever. Als, daar heb je gelijk in, als de uh, als bestemmingsplan dat toegeeft, en uh, één doet, doet dat, dat? Azure, dan kan het uh, aan de andere dat kant... kan het maar tegenhouden. Dus dat is eigenlijk het... Uh, het, het ik heb die jullie zien gebeuren en ja. daar is dus niet voldoende over nagedacht. En er is nog iets anders. We hebben een uh, beleidsvisie en een uh, bestemmingsplan. De beleidsvisie van Parlanders en Zee, Bestemmingsplan stand en Duin. Ja. En daar staat heel duidelijk in dat het juist niet mag. En er is een wetje gekomen, landelijk. dat zegt van ja, maar daar mag je van afwijken zonder dat je daar... Uh, uh, maar in, dat, wet, daar in dat wetje staat ook dat uh, de gemeente dat uitmaakt. Dus de gemeente, uh, dat uh, nee, op, niet. Uh, dat dacht ik ook, maar het schijnt zo te zijn dat landelijk gaat oh, over lokaal. Oké. Okay. Maar uh, dan is dat uh, wel weer spannend om te volgen. En wanneer zou dat komen? Ik heb geen idee. Geen dat idee, dat nou, af. En uh, ja. Bethouder Kuipers is natuurlijk altijd een keer uitgenodigd om hierover te komen praten. Uh, Albert, bedankt voor jouw uh, toelichting op uh, verschillende zaken. En dan haal ons op de hoogte, zou ik zeggen. Dat zal ik zeker doen, dankjewel. Dankjewel. Ja. Ja. Yeah Angie van de Rolling Stones. Uh, aan tafel is dus aangeschoven Jenny Exalto. Een mooie naam trouwens. En er uh, staat hier bij Oprichter BurgerNet. Ik ben dat kan natuurlijk allemaal niet. Jij bent vanaf het begin af aan betrokken bij, uh, bij BurgerNet hoe het is opgezet hier in de regio? Ja, in de eenheid Noord-Holland. En daar ben ik inderdaad vanaf het begin... Ja. Uh, bij want... Getrokken. Burgernet, hoe is dat een beetje ontstaan? Is, is daar op een gegeven moment een behoefte... uit uh, ontstaan vanuit de politie... dat ze mensen wilden informeren over iets? Of ze... Ja, extra ogen wilden hebben? Of, of? Ja, hoe het echt ontstaan is, dat weet ik niet. Het is een, een landelijk uh, systeem. Uh, en alle gemeentes nu in Nederland... die uh, werken er nu aan mee. Ja. Dus ze half miljoen deelnemers zijn er landelijk. Ja, ik heb, het, ik heb het zelf ook. Ik vind het ook heel leuk en heel interessant om te zien wat er allemaal gebeurt. Hè? Omdat ik ook bij allerlei instanties zit die nieuwsvergadering doet. Ja. Um, maar even voor de mensen thuis. Stel, je buurman die loopt in het midden van de nacht in zijn pyjama naar buiten toe. En je ziet dat. En we gaan hem zoeken en hij is niet te vinden. Dan wordt het gemeld door de politie. En die zet dan van daaruit... de melding door naar Burgernet? Ja, de meldingen komen binnen... bij de uh, meldkamer van de politie. In het geval van Zandvoort... komen ze binnen in Kennemerland. Meldkamer Kennemerland. Um, die gaat inderdaad de actie uitzetten... vanaf het... Laatst bekende uh, uh, plek waar die woont of verblijft of wat dan ook. Dan wordt er een cirkel getrokken. Iemand die lopend weg is, die uh, kan nooit zo heel erg ver uh, weg zijn voordat het gemeld is dan. Dus die, uh, uh, wordt er wordt een cirkel getrokken. En iedereen die deelnemer is van Burgernet, die binnen de cirkel valt, die krijgt een melding van uh, de vermiste man in zijn pyjama. Ja. ja, af en toe dan zie je dat uh, met kinderen ook die dan uh, zoek zijn. Ja. Die ja. dan uh, niet meer te vinden zijn. Ja. ja, toch ergens op het terras zit ofzo. <laughs> um, ja, dat, dat, dat is het gevolg denk ik. Je, je, er is iemand weg en wat hij doet weet je niet. Nee, dat klopt. Ik heb uitgewijs uh, meegewerkt aan uh, een zoektocht. Een jongetje op het strand. Nee, dat was uh, jaren geleden. Maar die zat oh. dus uh, in zijn al in de bus naar Amsterdam. Ja, <laughs> nou ik kwam mij volgens mij twee of drie weken geleden was er een, een vierjarig jongetje op de Boulevard. Uh, Weg, en dan kreeg je ook zo'n melding van. Meestal ja, ja. Uh, zegt... worden ze ook wel redelijk snel weer teruggevonden. Ja, dat kan heel snel gaan, ja. ja. Maar soms ook niet. En dan wordt wel de actie afgesloten. Omdat die niet onbeperkt open kan blijven staan. Maar het zoeken gaat uiteraard uh, gewoon door. En uh, wij gaan dan daarna gaan we kijken binnen het systeem van de politie. Van, uh, wat is er gebeurd met die vermiste persoon of vermist kindje. Hoe, hoe bepaal je dan wanneer de actie afgelopen is? Hij staat maximaal een uur open. Een uur? Ja, okay. ja dus echt wel maximaal. Omdat er uh, maar een beperkt aantal acties tegelijk open kunnen staan. Uh, en de centralist moet daar dan constant mee bezig zijn. Dus die wordt op een gegeven moment afgesloten... Is het dan wel eens gebeurd dat iemand vermis wordt en niet gevonden is? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja dat gebeurt. Nou ja, niet regelmatig, maar het gebeurt best wel. En de volgende dag gaan wij uh, alle meldingen gaan we bekijken. En die verwerken we ook op de website van Burgernet. Uh, dus wij kijken in het systeem binnen de politie uh, wat er is gebeurd. En vaak, zeker als het oudere mensen betreft, uh, komen ze in de loop van de dag of de avond of de nacht, komen ze wel uh, maar jullie, te voorschijn. Jullie checken wel de respons. Jullie zetten iets aan. Ja. Je sluit het af. Hij is uh, niet naar de vrijheid afgesloten, laat ik het zo zeggen. En dan uh, uh, houden jullie contact met de politie of het ja of nee goed afgelopen is. Ja, nou ja ik ben zelf werkzaam bij de politie, hmm. binnen de politie. Dus ik kijk in de systemen van de politie of er inderdaad uh, ja, dat... of iemand terecht is of niet ja dat, dat, dat ben jij dan toevallig. Maar ja. iemand anders kan dat natuurlijk niet. Van die organisatie. Uh, bij ons wel. Want wij ja, okay. werken allemaal bij de politie. Ja, dat is het ja. handig. Ja. Ja. Um, die cirkel. Daar woon ik toevallig in. Ja. Maar toevallig ben ik in het buitenland. En dan zie ik uh, in het buitenland zie ik dat er iemand vermist is die ja. in de buurt van het circuit moet lopen. Ja, je krijgt even goed de melding. Ja, uh, dan. ja dat klopt bin. Ja, ja. ja nou, ik heb ja, ook ja. het is mij toevallig een paar weken geleden overkomen. Dan vraag ik ja. het. Uh, kan ik dat voorkomen? Kan ik daar wat mee? Ja, er bestaat binnen het binnen je eigen account bestaat er ook een afwezigheidssignalering. Die kun je invullen. Van ik ben van dan tot dan op vakantie of ik wil in de nachtelijke uren geen acties ontvangen. Okay. Dat kan ook. We zijn redelijk terughoudend met uh, nachtelijke acties. Het moet echt wel heel dringend zijn, willen we dat uh, uh, doen. Mm -hmm. Maar je kunt je daarvoor afmelden. En dat gaat uh, via uh, www.burgernet.nl en daar met mijn uh, login-gegevens. Ja. En dan uh, ja. kan ik het doen. Ja. ja, dan moet ik dat toch maar gaan doen. Moet ik en jij, ja, ik zit er ja. gewoon op stil. Ja. Want ja, je krijgt een midden in de nacht uh, melding dat er een kind vermist is op het strand als je ja. in Amerika zit. Ja, ja. Ik, ik kan me voorstellen dat een heleboel mensen uh, dit ook meemaken. Daar vraag ik het ook. En ik wist niet van het bestaan van af, dat ik hem af kon melden. En dat, uh, dat is fijn om te horen. Nou, ja. ja. ja, af, afmelden is wat anders. He. Je kunt hem tijdelijk stilzetten. Het is een landelijk uh, systeem. Kan je zien wat, wat, wat landelijk daar uit te halen is? Uh, is, is er veel winst door Burgernet? Um... In, in, in speurtochten? Want uh, ja. als het niet is, wordt er niet gespeurd. En dan nee. zou je dus een aantal vermisten hebben. En nu gaan jullie speuren. En heb je dus minder vermisten. Is dat meetbaar? Ja, het, is, het gaat trouwens niet alleen om vermiste personen. Hè. Het is, zijn ook heet daad uh, situaties. Ja, ja, ja, ja, ja. Bij woninginbraken, of ja, overvallen, ja. uh, noem maar op. Uh... Ja, ik kijk even naar links, ja. want daar staat Kasper en die zegt... we gaan een uh, muziekje draaien en dan gaan we naar het nieuws... en dan gaan we daarna nog even verder praten okay. over Burgernet. Prima, prima.